Rusland heeft vannacht opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester waren er explosies en raakten gebouwen beschadigd. Ook is op meerdere plekken brand uitgebroken. Zeker drie mensen zijn gewond geraakt bij de aanvallen, melden lokale media. Twee weken geleden was er ook een grote Russische luchtaanval op Kiev. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten tien mensen gewond. Ook uit andere delen van Oekraïne worden Russische aanvallen gemeld.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 En de volgende plaat is van Adrianus Marines, roepnaam Adrie Kivon. Sommige mensen denken, oh ja, andere mensen denken, wie is dat dan? Dat is ze. André van Duin. Dat is natuurlijk zijn artiestenaam, André van Duin. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Nederlandse komiek, revue zanger, acteur, regisseur...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 problemen die neem.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 Yeah. you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 Als 18-jarige competeerde hij zijn die eerste liedje met diezelfde titel, maar geen enkele paardmaatschappij had in het Dus bracht de Granada die in eigen weer uitgesteund door de dancing eigenaar Wat de twee kanten aan hun 45-toerenplaat waren, en Granada voor een B zijn haastig wat zinnetjes. Weegs tijdgebrek werd het refrein afgemaakt met Oh no, no, no. En dit werd de Marina, die hele grote hit die hij eigenlijk gewoon uit zijn hoge hoed heeft getrokken. Je hoort hem nu Robbo Granada met een andere plaat. de andere heeft het waarschijnlijk al zo vaak minder bekende plaats, zomer. Ja, ja, ja, paras voor prinsesjes, diamanten voor een kroon, betekenen gewoon voor jou een en troon. Ja, ja, ja, paras voor prinsesjes, diamanten voor een kroon, betekenen voor jou een godentroon. Zomersproetje, door de zomer bij De prins gelijk, die duizend bloedjes rijk.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 Chevrolet, kusduet, minnevuur, chemistuur, keisteengruis, ziekenhuis. Zomerlucht, vogelvlucht, bedelaar, molka vrijheidsdrang, straatgezang, diender en veenhuizen.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 Eidebruin, Heuvelkruin, Dagjeslui, Regenbui, Moederkift, Vaderdrift, Kinderspeen, Handgemeen, <tied> Weesperplas, Oevergras, Engelaars, Monsterbaars, Alcohol, Visserslol, in de gracht, Opgebracht,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 Maneschijn, milicijn, keukenmeid, malligheid, min gekwelen, kind gestridd. zoengeklap, moederschap uit.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 So <laughs> you Nou ja, het is niet de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Maar dit nummer is uh, later uitgebracht. Het was uh, Sugar Lee Hooper met De Wandelclub. En daarvoor hoorde u Louis Davis met Zomertelegram. Onderweg zometeen. Wim Zorneveld met de zomerdag aan de gracht. Live op Davies voor de evening starten. Als de zon hier eind. Het was meer dan toeval dat ik die vroeger morgen alweer zou Alleen ja, gezeerste ik zing het hoofd licht, want onze liefde die is. En ja, als de zon is vrij en we gelukkig zijn. En onze liefde het grote is. Alleen voor ons is het grote ogenblik. Ja, voor ons beiden heel verweef. En als de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 Wim Sonneveld met een zomerdag aan de gracht. En de volgende artiest is uh, niemand minder dan... Uh, Weilen moet ik zeggen. Robert, roepnaam Rob de Nijs. Geboren in Amsterdam op 26 december 1942... en overleden in uh, Bennekom. Dit jaar op 16 maart 2025 was vorige maand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 FM Zandvoort lokaal omroeper uit de badplaats Zandvoort. Het is alweer bijna tijd om afscheid van het te nemen. Niet getreurd als u van jazz houdt.